Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De aardbeving bij het Indonesische eiland Lombok heeft 39 mensen het leven gekost. Reddingswerkers verwachten dat het dodental nog zal stijgen. Vooral het noorden en westen van Lombok zijn getroffen. Daar ligt ook de hoofdstad Mataram, waar 400.000 mensen wonen. In een groot deel van het getroffen gebied is de stroom uitgevallen en zijn gebouwen ingestort. De beving had een kracht van 7,0. In zuid sudan is opnieuw een definitief bestand gesloten tussen de regering en opstandelingen. Afgesproken is onder meer dat er een overgangsregering komt onder leiding van president Kier. Zijn rivaal, rebellenleider Machar wordt eerste vicepresident. zuid soedan is sinds de afscheiding van Sudan in 2011 vrijwel constant in oorlog. Een kwart van de 12 miljoen inwoners is op de vlucht.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 De jaarlijkse tuinvlindertelling heeft dit jaar een somber beeld opgeleverd. Per tuin werden gemiddeld acht vlinders geteld, vooral het kleine koolwitje. Vorig jaar waren er nog vijftien vlinders per tuin. Ook werd er de helft minder soorten geteld, gemiddeld nog geen vier. Volgens de vlinderstichting is de daling vooral te wijten aan de hitte en de droogte. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK in Londen voor de elfde keer de wereldtitel veroverd. In de finale versloeg Oranje-Ierland met 6-0. Spanje werd derde door een 3-1 winst op Australië. De Oranje-vrouwen zijn gefeliciteerd door koning Willem-Alexander... en koningin Maxima en door premier Rutte. Het weer vannacht helder met minima tussen 13 en 17 graden. Plaatselijk kan er mist ontstaan. Morgen wordt het met flink wat zon 29 tot 35 graden. Dit was het NOS-journaal. in Zandvoort? Zandvoort.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 Do we go? Who knows? But each day gets better. I just can't let together it should be so easy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 been together it should be so easy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 Where the grass is green She wants to know how love's supposed to be She wants it better Amen. I've got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do.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 better